Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog eens drie jongeren zijn gedrogeerd met een naald. Daar kwam NOS Stories achter. Ze hebben aangiftes van de jongeren. Twee mannen van 19 en een vrouw van 21, Lisa. Zij ontdekte het na het uitgaan. Toen ik naar buiten liep, uh, gingen mijn vriendinnen allemaal de andere kant op. Dus ik zei, nou, ik kan wel alleen naar huis. En vanaf dat moment is het eigenlijk zwart in mijn geheugen. En ongeveer 35 minuten later stond ik op Schiphol op een andere plek... En wist ik niet meer hoe ik daar was gekomen en was ik ook onder andere bankpasjes en airpods en rijbewijs kwijt. Haar vriend zag thuis dat er een prikgat in haar nek zat. Zo zijn er dus nog twee meldingen, allemaal in Amsterdam, in een nachtclub en in en rond een café. Vorige week deed ook al iemand melding van needle spiking, zoals dat heet. De ex-leiders van de verboden motorclub No Surrender zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Oud-captain Henk Kuipers moet 8,5 jaar de cel in. En oprichter Klaas Otto mag drie jaar op baaiersvakantie. De mannen maakten zich schuldig aan afpersing, diefstal met geweld en leiding geven aan een criminele organisatie. In Shanghai worden de coronaregels versoepeld. Begin vorige maand ging de Chinese stad nog helemaal op slot. Er werden toen ijzeren hekken voor de deur gezet van huizen om te voorkomen dat mensen op pad gingen en anderen zouden besmetten. De strenge coronaregels worden nu een beetje versoepeld. Dat betekent dat supermarkten, kappers en apotheken weer open mogen. En minister van Infrastructuur Harbers wil weten hoe Rijkswaterstaat problemen gaat voorkomen als er weer een tunnel dicht moet. Vanochtend stonden er lange files rond de keteltunnel bij Schiedam. Die kon niet open omdat er twee mensen ziek waren die toezicht moesten houden. Balen voor veel automobilisten, want die konden aansluiten. Zoetje. Ja, zeg helemaal. Hoe kan je dit nou doen, joh? Op dit moment. Ja, twee zieken. Echt? Ja, daar moest de tunnel dicht. God het zeg. Geen meer personeel, meer personeel? Nee, niet meer. Ja, ja mensen waren ziek. Ja. Ze hebben niet, uh, hadden niet onder de, achter de hand. Dat is jammer. Ja, volgens de minister is er wel genoeg personeel. Hij wil dat Rijkswaterstaat kijkt hoe ze het een volgende keer zo kunnen oplossen... dat niet alle snelwegen rond de tunnel vastlopen. Dit was volgens Harbers echt een uitzondering. Het weer, een mix van zon en wolken. Er trekken wat pittige buien over, met hagel en onweer ook. graadje of 24 is het toch... Vanavond en vannacht nog wat regen in het zuidoosten... en dan krijgen we morgen weer een aardig zonnige dag... met temperaturen van 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 West richting A10 Zuid... tussen Osdorp en Knoopend Amstel 6 kilometer... en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wat je wilt Gezegd. We krijgen echt zin uh, in de zomer helemaal met het weer van vandaag. Graadje of 18 uh, hier in Zandvoort. En dan uh, deze van uh, Mango Jerry die wij op uh, verzoek rijden met uh, In The Summertime. Welkom terug in Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer gered. We zitten alweer in uh, uur 2, uh, Albert-Jan, van dit uh, radioprogramma. En uh, ja. Ja, uur 2 staat ook weer helemaal vol met uh, allerlei informatie en lekkere platen.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 Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser, y el es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión, pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Tijdens de zonfestival Spanje wel kans op de tweede plek. in deze single van Carlos Pite, die mag er ook best wezen. Uit de nieuwe Netflix-serie Paul Pito hoorde je inderdaad een, een hit van dit moment. Zo mogen we de platen wel noemen. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Jan van der Leden. En Albert Jan vraagt altijd even buiten de uitzending om van.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 Oké, okay, yeah. ja. Kijk, er is vrij veel balverlies. Mooie, mooie steekbasis van Jeffrey. Ja, die dan weer aankomen, maar waar degene die hem aanneemt, dan te, on, te onhandig mee is en te snel de bal verliest. En dat is zo zonde dat je, dat je geen balvast speler zit nu. Op dit moment niet op de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 Ik denk dat die jongen toch al uh, een jaar of dertig is. Maar hij heeft de meeste conditie van allemaal. Hij nog, loopt. nog steeds? Ja, hij is uh, zo strijdbaar en uh, ongelooflijk. Ja, is het zo dat, uh, dat hij uh, daar, uh, daar heel veel aandacht aan besteedt? Of heel veel uh, extra traint? Weet je daar wat ja, van? Ja, nee, hij traint niet veel extra. Hij, hij, hij slaapt geen training over. Dus dat is wel, uh, hij werkt hard. Maar die jongen heeft gewoon heel goed... Uh,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 Zekere muziek weer op de Zandvoortse Radio op deze zonnige zaterdagmiddag. Dit is een single van Dagbank en The Weekend En I feel it coming. Nou, het komt er zeker aan, de Jutters kofferbak Marks. Want uh, we hebben de organisatie uh, aan de telefoon. Ja, tegenwoordig uh, georganiseerd door Zandvoort Insight. Daar moet ik nog even aan wennen. Maar uh, namens die organisatie, die stichting, hebben we Roy van Buren aan de telefoon. Goedemiddag, Roy. Welkom.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 Nee, nee, ik kan niks verklappen. Nee. Het uh, Ro is een, uh, Roy, Roy, grote verrassing. Roy, even. Wij hebben uh, vanaf het knaft radio, vanaf het begin uh, dat je met kofferbakmarkten begon, de zaak ja. natuurlijk een beetje gevolgd. En uh, ik moet zeggen, ik krijg wel het idee dat het behoorlijk geëvalueerd is in uh, de, afge de afgelopen maanden. Want uh, ja, er worden wegen afgezet. Uh, de, de ruimte die je ter beschikking hebt is ook uh, redelijk groot. Waar we vroeger toch altijd. Ja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 En Love Like Bloods. Het is alweer uh, half vier uh, geweest, dus uh, op het zit uh, klaar voor de evenementenagenda. Voordat we dat gaan doen, ja, we hoorden net van uh, Jan van de Leden, dus dat we helaas uh, op dit moment achter staan tegen div via de wedstrijd die vandaag uh, thuis gespeeld wordt. Straks daar uh, meer over, maar nu de evenementenagenda. Nou, het beginnen gelijk morgen weer een, een, een klassiek concert, een piano recital.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 Ja, mooi dat het evenement er nog steeds is. En dat Erwin Hilbers dat keurig netjes heeft voortgezet. Ja, alleen moeten we Jaap Kroon natuurlijk helaas missen bij, bij dit, dit evenement. Mooi evenement. Ja, moeilijke e-mailadres waar je aan moet ja. melden, Albert Jan. Als Erwin luistert. Vanmorgen was hij trouwens nog te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Erwin... Misschien even een ander e-mailadres of zo van, uh, van uh, vismaaltijd.nl uh, of zo. Dat is kan ook een wat... Ik zou gewoon de kroeg in gaan met het Wapen van Zand voor het biertje drinken en zeggen: van, Ik meld me even aan. <lacht> ja, dat kan ook. Dat is wel zo makkelijk. Ja, dan uh, komt het ook helemaal goed. Want uh, t ja. gmail.com, dat uh, ja, is toch wel een, uh, ingewikkelde. Alhoewel, ik weet hem nu alweer uit mijn hoofd. Dus uh, dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Dus. Je kan je gewoon aanmelden voor uh, de vismaaltijd. Uh, Fijn dat dat allemaal weer door kan gaan hier in Salfords. We hebben de zin in. Zin in de zomer. En die komt eraan. En ook op de Stalfordse Radio. de single van Paul McCartney uh, te samen met, uh, Steve, uh, nee, met Michael Jackson en CCC uh, vanavond gaat dat gebeuren ook voor S10 ze treedt op als elfde tijdens de finale van het Songfestival en hier is ze met De Diepte Cool. dat stukje, deze. Daar, daar kunnen we best wel mee gaan scoren, want dat blijft wel hangen. En zelfs ja, de, de mensen die aanwezig zijn daar in Tuurijn, die zitten al op straat oeh, oe, aha te, te zingen. Dus ja, dan maak je misschien toch nog kans tijdens het songfestival, Jan. Denk je niet? Ja, ja waarschijnlijk wel. Hier is ook geen oehoe, aha, hoor. Oh, want wat is er aan de hand? Nou, vlak voor de rust, nadat we opingen, speelden we werkelijk gigantisch goed. We hebben drie, vier opgelegde kansen. Hij ging er niet in. De, de rust is de verdij, we gaan aanvallen, aanvallen, aanvallen. Krijg krijgen kansen. En hij sco DVA scoort gewoon een andere kans, dus 0-2. Jeetje. Zwaar zo zonde, ongelooflijk. Als je maar een klein beetje meer muizel hebt. Ja. Maar ja, we zijn gelukkig in de liefde.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 ja, nog uh, 35 minuten. Ja. 35 minuten om uh, ja, ja, ja. inderdaad... Ik heb te... net weer een opgelegd account gehad. Oké, okay, maar ja, ze gaan er net niet in. Nee. Het is, het is, het is zo jammer. Ja, en is dat eigenlijk een, de een beetje... We hebben uitgesteld en heel mooi over de plekken gespeeld. ja en dan moet de trainer toch wat wanhoop uh, drijven. Ja. En het publiek ook trouwens. Ook ja, en de voorzitter ook. Wat dacht je daarvan? Ja. <lacht> die loopt ook af en toe rood aan, toch Jan? Nee? Ja. Nee, maar het nee, is niet leuk. We lachen er wel een beetje om, maar... Het uh, is niet leuk dat het dan gewoon... Uh, het, het, het, het zit het gewoon. Ja, gewoon. Dan zit het, een, uh, zit het tegen. Vraag. Ja, ja.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 En dat was de single van Donna Summer. You're the This Time I Know It's For Real. Een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Vandaag heerlijk weer in Zandvoort. En we waren vanmorgen even in dorpen dorp aan het kijken geweest. En gewoon heel erg druk al en gezellig. Fijn dat het allemaal weer een beetje los gaat in onze mooie Zandvoort. Wordt het in dit uur trouwens uiteraard ook van uh, Roy van Buringen. Morgen ook weer de hele gezellige kofferbakmarkt die uh, plaatsvindt... Uh, op het Gasthuisplein, uh, de Kleine Krocht en de straat. Iedereen is van harte welkom om uh, daar uh, spullen te gaan uh, kopen. Helaas uh, gaat het verkopen gaat, uh, nu voor deze markt uh, niet uh, meer door. Want, uh, alle plekken zijn inmiddels gereserveerd. En het is dus vol, is vol. En dat geldt zeker voor de, de markt. Morgen dus vanaf 10 uur in Zandvoort. au petit tour au petit jour entre tes draps Dis tout au petit jour entre tes draps